De Tweede Kamer had van de Steur na het vraaguurtje geroepen over de kwestie. Veel Kamerleden hebben zich opgewonden over de opmerkingen van Van der Graaf. De Duitse veiligheidsdiensten zijn bang dat de grote vluchtelingenstroom zal leiden tot een toename van het aantal geradicaliseerde moslims. Mogelijk gaan radicale moslims onder het mom van humanitaire hulp mensen ronselen als jihadstrijders. De veiligheidsdiensten letten vooral op jonge vluchtelingen die alleen naar Duitsland zijn gereisd. Zij zouden een makkelijke prooi kunnen zijn voor ronselaars. Is het nog geen hard bewijs dat organisaties als IS mensen als vluchtelingen naar Duitsland sturen om aanslagen voor te bereiden? De Franse politie heeft samen met de Spaanse Veiligheidsdienst twee leiders van de ETA aangehouden. Twee vormen samen met een nog voortvluchtige man de top drie van de Baschische afscheidingsbeweging. Ook twee andere mensen zijn aangehouden onder wie de eigenaar van de boerderij waar de twee zich schuil hielden. Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken is de ETA met deze arrestaties onthoofd en ontmanteld. In 2011 heeft de ETA de wapens neergelegd. Sinds die tijd heeft de beweging geen aanslagen meer gepleegd. Het weer in het Noordwesten stevige buien, maar ook soms zon. In de rest van het land wat buien geregen met lokaal kans op onweer. Het is een graad of 16. Ook morgen wisselvallig. Met 16 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 richting Amsterdam bij Muiden-Oost 2 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 2 kilometer door een kapotte auto. De reis ook is dicht. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort zat voor de Botlektunnel 3 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ik fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor pensar que te adoraba tiernamente beetje a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beetje de tu boca yo me vi Hagaste mal a mi cariño tan ik kijk het maar als ik kijk naar de wereld. No de wereld. Ik zag de de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 en con decir que una mujer cambió mi suerte.